Bij een gevecht tussen gevangenen in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez... zijn 17 mensen omgekomen. Het ging om een wraakactie binnen de gevangenis, zeggen de autoriteiten. Ciudad Juarez ligt aan de grens met Amerika. Het is het strijdtoneel van verschillende drugskartels. Een rechter in Mexico heeft een 14-jarige huurmoordenaar... veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Dat is de maximale straf die hij kon krijgen. De jongen heeft zeker vier mensen omgebracht. Hij zegt dat hij werd gedwongen door drugshandelaren. Hij zou op zijn elfde zijn ontvoerd door het South Pacific Drugskartel. Dan Peek, de medeoprichter en muzikant van folkrockband America, is overleden. America werd bekend met een nummer A Horse With No Name uit 1972... dat op hun debuutalbum stond. Dan Peek zong en speelde gitaar en keyboard. In 1977 verliet hij de band om zich toe te leggen op gospelmuziek. In de laatste jaren had hij zich samen met zijn vrouw teruggetrokken op de Kaiman-eilanden. Dan Peek is 60 jaar geworden. Het weer, veel wolkenvelden, maar in het noorden ook opklaringen en een enkele mistbank. Minimaal vannacht rond 12 graden. Overdag stapelwolken en enkele buien. In het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het oosten.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 Hoogs Radio, de echte waarheid achter bizar nieuws. Is Zeeman high fashion? Hoe makkelijk krijg je grote bedrijven en BN'ers op de kast? En hoe komt het dat er zo ontzettend veel ufo's gespot worden? Dat zijn de vragen in... Hoogs Radio, met Erik Nusselder. En Fred Bidding. Goedenacht en welkom bij Hoax Radio, een proefuitzending in samenwerking met Omroep WNL en weblog hooks.blog.nl. Vannacht gaan we op zoek naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsgebeurtenissen van deze week. Op zoek naar een verklaring op de dunne scheidslijn van feit en fantasie. Wat is er echt en wat een hoax? Degene die de moeite neemt om te blijven luisteren, zal morgen als enige de gesprekken bij het koffiezetapparaat wel op waarheid kunnen schatten. Ik doe dat niet alleen. Naast mij zit Fred Budding. Fred, goeienacht. nacht. Je bent het brein achter webblog hoax.blog.nl. En daar wordt elke dag verslag gedaan van de meest bizarre nieuwsfeiten. En wordt de echtheid daarvan in twijfel getrokken. Fred, uh, dan laten we nog één keer even kort uitleggen. Wat is precies een hoax? Een hoax is alles in het nieuws wat niet waar is. En wat op een of andere manier niet klopt. Vroeger noemden ze dat ook wel een broodje aap. Maar uh, die, die term is een beetje uit de tijd. Daar hou je die van, hè? Nee. Dat gaan we niet zeggen deze nacht, we houden het gewoon op hoax. Uh, dus een, een gek nieuwsbericht waarvan je denkt, hey, dat is raar, kan dat eigenlijk wel? En vaak kan dat dan ook helemaal niet. Nee, inderdaad. Ja, ze, ze komen eigenlijk steeds meer voor. Uh, de, ja, kranten en journalisten, die checken niet al, altijd meer hun, hun nieuwsfeiten. Dat, uh, dat, dat blijkt vandaag de dag maar weer, want we hebben er weer een heel rijtje <laughs> voor je in petto. al. Ja, we kunnen zo twee uur vullen, denk ik. Makkelijk. <laughs> ja, jij houdt het, het hoaxblog bij op uh, uh, uh, hoax.blog.nl. Wat, uh, wat kunnen we daar allemaal lezen? Ja, daar kunnen we elke dag een, een overzicht van de hoax van die dag lezen. Wat, wat was er vandaag in het nieuws wat eigenlijk niet waar is? Wat staat er op de voorpagina van de Telegraaf wat eigenlijk niet klopt? En ja, wie trapte er allemaal in? Ja. En waarom ben je begonnen begonnen zo, zo'n blog? Ja, ik, ik wilde drie jaar geleden was ik altijd al was ik altijd al geïntrigeerd door, door dat soort berichtjes. En die wilde ik eigenlijk verzamelen. Um, en allemaal allemaal, allemaal lezen. En toen dacht ik, ja, ik kan ze net zo goed uh, op mijn webblog zetten. Dat, dat, dat vonden meer mensen leuk. Um, samen is, met mij. En, en zo is het gekomen. Is het een succes? Wat, wat voor berichten krijg je nou heel veel hits van? Um, ja, de, de, de van de week explodeerde mijn, mijn site over uh, de doodmelding van David Guetta. Ja? Daar gaan we het zo nog over hebben. Oké, okay. uh, <laughs> nou hartstikke goed. We gaan het dus hebben over, uh, over hoaxen. Jij met uh, mijn expert aan mijn rechterhand, laten we het zo zeggen. Samen gaan we uh, op zoek in, het, uh, in de nieuwswereld. Laten we beginnen met wat, uh, met wat kort nieuws, uh, Fred. Um, en we beginnen in Amerika. Er was een Amerikaanse jongen. Die heeft een, een heel bizar dier doodgeschoten. En daarvan wordt gezegd dat het de legendarische Chupacabra zou zijn. Uh, Chupacabra, dat betekent vrij vertaald geitenzuiger. Wat, uh, wat is dat voor beest, Fred? Ja, dat is eigenlijk de... de... Latijns-Amerikaanse versie van de Bigfoot. Ja, een Bigfoot is een groot uitgevallen apen. Dus het wordt van tijd tot tijd gezien. maar is nog niet vastgesteld of hij nou daadwerkelijk geleefd heeft, ja of nee. Nou, die, die, die, die geitenzuiger, dat is eigenlijk ongeveer het, het, het, hetzelfde mythische beest. Ja, alleen ja. het is een soort wolf, een kale wolf. En die slaapt s'nachts uh, de dewijnanden in op zoek naar geiten om hun bloed eruit te zuigen. Nu uh, er kwam uh, deze week in het nieuws dat een Amerikaanse jongen uh, dit, uh, dit beest heeft, uh, heeft doodgeschoten. Wat ja, dus... heeft, heeft hij dan precies gezien? Ja, uh, hij, hij spotte in, inderdaad... Zoiets wat, wat lijkt op, op, op een, op een ja, naakte wolf. Mm -hmm. en, en ja, er is ook een filmpje van. Je, je, ziet dat daar ook, uh, je ziet dat beest daar ook liggen. En hij poseert dan met, met zijn met, met geweer. Ik snap het niet zo niet. Waarom... waarom uh, ja, zo dat is het eerste wat je met... denkt als je zo'n dier ziet. Even met een geweer poseren. Ja, met zo'n geweer rondlopen. Maar ja, de, ja als dit al uh, zo'n zo mysterieuze ja, geitenzuiger was... dan... Uh, ja, dan is hij nu dood en dan is hij er niet meer. Als hij ooit bestaan heeft, dan is het nu afgelopen. Ja. Nou, oké, okay, dan hebben we dit in ieder geval opgelost, dit probleem. En uh, een ander Nieuwtje, een hacker, die zegt binnenkort een methode te onthullen... waarmee het mogelijk is om een Apple MacBook, zo'n laptop... Uh, te veranderen in een op afstand bedienbare bom. Benodigde software die zou volgens hem gemakkelijk kunnen worden verstopt... in de accu van de laptop. En met die bekendmaking wil hij aantonen hoe kwetsbaar computers eigenlijk zijn. Fred, ben jij ongerust? Nee hoor, het valt te betwijfelen of dat ook moet zijn. De hacker heeft de manier om de accu-spanning op te drijven nog niet daadwerkelijk gevonden. Hmm. Ook, heeft het, ook heeft hij het niet zelf uitgeprobeerd. Het is bovendien ook nog eens onduidelijk of ook andere laptops gevoelig zouden zijn voor dit soort aanvallen. Toch knap dat Charlie Miller met zijn nepbewering erin slaagt 33 websites ervan te overtuigen zijn nieuws te plaatsen. Ja, nepnieuws, zeg jij. Hij zegt het zou moeten kunnen, maar ik weet eigenlijk niet hoe. Nee, dat komt het ja, op neer. Bullshit dus. Uh, in Spanje is een, een sekstape opgedoken van een 20-jarige Norma Jean Baker. De vrouw die later door het leven zou gaan als Marilyn Monroe. En in het filmpje kleedt de blonde actrice zich uit voor een onbekende man. Het is een 8mm filmpje en die is in bezit van de Spaanse verzamelaar Mico Barça. En het duurt ruim 6 minuten. Waar, waar komt dat filmpje vandaan, Fred? Ja, dat is vooralsnog een raadsel. De verzamelaar wil dat niet zeggen. Um, op, op 7 augustus uh, zal hij het filmpje trouwens wel per verkopen. Dus ah. uh, jij kan de trotse bezitter nou. worden van uh, yeah. dit, dit, uh, ja, dit. Marilyn Monroe uh, aandenken. Ja. Ik ga ja. meebieden. De, de, of... de, ja, de, de, de Spanjaard verwacht dat de opbrengst zeker 50.000 dollar uh, zal zijn. Nou, dat, uh, dat heb ik dan weer niet. Maar is, is, is nee, het wel nee, echt... Een DJ-salaris uh, van jou? Nee, Nou, hè, ik verdien echt uh, dikke, <laughs> dikke bakken met centen hier bij de publieke omroep. Huh? Uh, maar is het dan wel echt Marilyn Monroe? Ja, kennis betwijfelt of de actrice in het uh, filmpje daadwerkelijk Marilyn Monroe is. Zo constateert een Merlin fan van het eerste uur... dat de actrice in het pornofilmpje Dikkere Duits en een buikje heeft. Nou. Ook zou ze minder vrouwelijk zijn. De kaaklijn van de vrouwen in de film is duidelijk verschillend... van die van Merlin. Ja, en hij kan het weten. Een echte, echte fan vanaf het eerste uur. Nou, dan ga ik die 50.000 dollar toch maar in mijn zak houden, denk ik. <laughs> Straks gaan we dat hebben over hele dure kleren... maar dan van de zeeman. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Maar we gaan eerst naar muziek. Dit zijn de Jacksons met ABC. Michael Jackson met al zijn broers. Dat was ABC hier bij Hoax Radio op Radio 1. Ja, Michael Jackson alweer bijna twee jaar dood. Toch, Fred? Of niet? Leeft hij nog? Is dat een Ja, er zijn mensen, er zijn best veel mensen die beweren dat Michael Jackson de King of Pop nog leeft. Er is zelfs een website over. MichaelJacksonSightings.com ja, het eerste berichtje als je hem opent. Wat zit daar op, op de, de tweede etage? Oh, Dan zie je een grote oh ja. trap en daar bovenaan zit een heel klein figuurtje. En dat lijkt... Dat moet wel Michael dat Jackson zijn. Dat moet wel zijn. Michael Jackson zijn. Ja, dus het is, is echt doos. een hilarische site over mensen die <laughs> beweren Michael Jackson overal en nergens nog tegen te komen. Ja, oké. Okay. Een soort elf is eigenlijk... Ja. We gaan het hebben over iets heel anders, uh, Fred. Uh, namelijk over Zeeman. Uh, zij hadden de modewereld dit weekend goed bij de neus. Met het modemerk Frank, of Frank slaagde de goedkope textielwinkel erin mee te doen aan een modeshow tijdens de Amsterdam Fashion Week. Pas achteraf bleek wie erachter zat. De modepoppetjes die reageren nat amused. Terwijl Zeeman bewijst dat mode niet duur hoeft te zijn. En er kwamen aardig wat mensen op af. We zijn vooral naar Frank gekomen omdat wij horen dat het een spektakel wordt mooi persbericht uit waarin werd gesuggereerd dat dit de mooiste vrouwencollectie zou worden sinds al nieuwe Victor ons? ja nieuwe driesternoten je weet het niet hoe ja zo ging dat dus daar in Amsterdam aan de telefoon hebben we de bedenker van deze actie reclameman Misha Schipper goedendag goedendag jij hebt die zijn bedacht ik vraag me af hoe, hoe bedenk je nou zoiets uh, nou ja, je, je bent altijd bezig met uh, hoe kunnen we iets leuks bedenken, iets origineels bedenken. En wij hebben heel lang nagedacht over hoe we konden laten zien... ...wat het verschil is tussen wat mensen kopen en de perceptie die ze kopen. En uh, toen zijn we gaan kijken naar uiterste. En toen vonden we Zeeman en op de website stond daar die slogan... Uh, ...er goed uitzien hoeft niet duur te zijn. En toen dacht ik, oké, okay, dat kunnen we bewijzen door een andere uiterste te laten zien. En dat is de Amsterdam Fashion Week. Zo'n stunt valt of staat natuurlijk bij dat sommige mensen het wel en sommige mensen niet weten? Dat klopt. in dit geval, ik bedoel, elke campagne is altijd geheim tot het moment dat hij uh, live gaat. In dit geval was het gewoon alles of niets. Als dit uit zou komen voordat het live ging, dan was de waarde van het hele project uh, gedecimeerd tot nul. En we wisten dus dat de enige manier om dat te doen is om... Zoveel mogelijk mensen buiten de loep te houden. Dat betekent ook binnen uh, Zeeman, maar ook binnen ons eigen kantoor. Maar uh, een aantal mensen die op de hoogte zijn van wat we, waar we mee bezig zijn. En hoe doe je dat dan? Nou, dat, dat, daar moet je heel veel truc voor uithalen. Basically hebben we één, uh, één etage van ons kantoor hebben we afgesloten. En die was alleen nog maar te betreden voor de mensen die bij het project zaten. We hebben heel lang gesproken met de andere collega's en uitgelegd dat we daarvoor een contract met onze klanten getekend hadden, zonder de klant te noemen. En uh, dat begrepen zij ook, ik vond het soms wel lastig, maar we hebben gewoon besloten om één kaas af te sluiten en daaraan te werken. En toen probeerden jullie een show te krijgen op de Fashion Week. Ging dat makkelijk? Nee, dat gaat zeker niet makkelijk. Uh, het, is, het is niet op uitnodiging, je, je, je meldt je aan en je laat zien wat je wilt doen en hoe je je wilt onderscheiden en welke richting de collectie uitgaat. Dat zit, op dat moment zit het nog in de schetsfase. Dus. We, we hebben heel veel schetsen laten zien. Een collectie die heeft een, een uh, ontwerper pas af op het laatste moment. Dus dat werd ook niet van ons verwacht. Dat ze de collectie zelf zouden zien. Alleen de, de schetsen. En dat hebben we in een heel mooi pakket met de hele verpakking en de website. En ja, de hele huisstijl van dat nieuwe merk. En een hele goede story die erachter zat. Hebben we gepresenteerd bij ze. En dan, dan lever je dat in. en dan. Uh... Krijg je, een ja. je spreekt met een paar mensen en uh, wij hebben het heel goed voorbereid doordat we van tevoren eigenlijk aan de slag zijn gegaan om, uh, om mensen die in het vakgebied zitten te betrekken bij ons project zonder ze in te lichten waar we mee bezig zijn. En zonder dat uh, mensen dat dan weten do doen ze mee aan de hype die we creëren. En toen was het moment daar om die show te gaan lopen. Kun je beschrijven hoe dat ging? Nou, ik vond het een hele zware dag, omdat ja. we wisten dat op de laatste dag nog heel veel mis kon lopen na al die aanden. En uh, We hadden verschillende keren repetitie, waarop we dus ook die jurk met de videoschermen uh, moesten laten lopen. En er zaten geheime knoppen in. En Het was gewoon heel spannend tot op uh, tien minuten voor de show of het niet in de repetities uit zou komen. Um, en op de dag zelf was er dus heel veel stress, vooral bij ons. En De organisatie vond, vond al dat we erg gestrest waren die dag, maar die wisten absoluut niet waarom. Op een gegeven moment gingen de schermen op geel... en maakten jullie dus bekend dat het om Zeeman ging. Wat voor reactie kregen jullie uit de zaal? Nou, wat je zag in de zaal is, is, is vooral shock en onbegrip. Uh, mensen snapten niet wat er gebeurde. Uh, dachten dat het een foutje was. Zoals die, die dame die je ziet achter de schermen... die, die dacht, hé, dat is gewoon een foutje, wat, wat erg voor die ontwerper. Iemand heeft gewoon een hele grote fout gemaakt. En dat was eigenlijk ook de reactie uit de zaal. Omdat in de zaal ging het allemaal zo snel... In de film uh, zie je dat we dat uh, heel duidelijk naar voren brengen. Maar dat we ook de mensen voorbereiden op wat er gaat komen. En dat is in de zaal natuurlijk niet zo. Dus het, het duurt even voordat, voordat mensen het echt begrijpen. En de meeste mensen wisten na de show ook niet meteen eens wat ze moesten zeggen. Pas tien minuten later kwamen opeens allemaal mensen naar ons toe van dit is, dit is fantastisch. Dit is echt ongelooflijk. Maar het nam echt wel tien minuten voordat het uh, bezonken was in de zaal. Ik zag in dat filmpje ook één mevrouw. Nee, Ik werd helemaal kwaad. Dat is Beatrice Jolie. Dat is de, de styliste die we hadden ingehuurd... die heel veel voor ons gewerkt heeft, zonder het te weten. Ja. En die uh, was inderdaad op het eerste moment kwaad. En sindsdien is ze twee keer hier deze week op kantoor geweest... om met ons uh, hierop te drinken. En vindt ze het een geweldige stunt. Ze was gewoon in shock. Ze was gewoon echt in shock. En uh, ze staat ook in verschillende kranten waar ze heeft aangegeven dat ze het een briljante stunt vindt. Ja, het, het enige wat ik eigenlijk niet snap... op een gegeven moment worden de schermen... dus geel en staat er heel groot zeeman... Maar hoe krijg je dat bandje voor, voor dat scherm? Hoe, hoe krijg je dat naast de technicus? Merkt niemand dat? Nou, dat, dat, daar hebben we allemaal trips voor moeten uithalen. Ik heb van tevoren uh, een concept gepresenteerd voor hoe de show qua. Uh Artistiek eruit moest zien. En we wilden absoluut uh, het gevoel hebben dat mensen uit het scherm kwamen lopen. Nu hadden ze zelf ook een scherm staan, een ledscherm, net zo groot dat er achter stond. En ik heb, uh, ja, heb gewezen dat ik absoluut onze eigen scherm wilde gebruiken. Omdat de mensen die ons scherm uh, zouden leveren ook met ons konden oefenen. En uh, dat vonden ze, uh, ja, dat, dat begrepen ze. Uh, dus dat we verschillende keren moesten met, repeteren met de mensen van het scherm. Uiteindelijk hebben ze ons de regie gegeven van ons eigen scherm. En dus tijdens de repetitie speelde uh, een, een vrouw af. Uh, maar daar zat een klein uh, scriptje in. Dat als hij na een bepaald uur moest afgespeeld worden... dan speelde hij iets heel anders af. Sommige modejournalisten reageren een beetje kwaad. Je hebt wel een heilig huisje gesloopt. Ja, maar dat is ook niet zo erg. Ik denk dat het logisch is dat als je in een vakgebied zit... en je neemt je vak heel erg serieus... dat je dan ook niet altijd heel erg blij bent... Dat, um, dat iemand een stunt uithaalt. En dat, daar kan ik alle begrip voor hebben, maar ik denk ook wel dat de meeste journalisten, ik heb veel columnisten en journalisten gesproken en ook gelezen, en dat het GOS uiteindelijk wel vindt dat het een goede stunt was. En sommige mensen vinden het niet leuk als ze op de hak genomen worden. Vind je de stunt een succes als je terugkijkt? Ja, het gaat mijn, mijn stoutste dromen ging het voorbij eigenlijk. Zijn er nog dingen die je anders had willen aanpakken? Uh, ja, er zijn altijd dingen waarvan je achteraf zet... Oh, dat zou ik volgende keer anders aanpakken. Uh, maar als ik er nu naar ter nou, terugkijk... dan denk ik dat we een ongelooflijke prestatie hebben neergezet. En de, de zeeman zelf en wij in een paar maanden tijd... met een klein team eh, hebben we echt uh, hebben we iets on on ontzettend moois ontwikkeld. Er zijn wel meer merken die op deze manier reclame maken. Hoe komt dat? Nou, dat, dat, dat, maar ik denk dat het belangrijk is voor merken... om uh, te laten zien aan consumenten dat zij ook weten hoe marketing werkt ja. en dat ze, dat ze daar zelf ook om kunnen lachen. Want de zeeman is natuurlijk ook een merk. en zeeman heeft natuurlijk ook een manier om mensen te overtuigen om hun product te kopen. Alleen zeeman wil laten zien dat ze daar zich daar bewust van zijn... en dat ze daar zelf ook om kunnen lachen. Kunnen we in de toekomst meer van dit soort acties van je verwachten? Uh, ik, ik, denk ik denk het wel. Ik ga nu eerst de vakantie nemen, maar ik denk het wel. Was het de eerste? Uh, het was de eerste op dit niveau. Nou, gefeliciteerd met het resultaat. Dankjewel. Ik wens je nog een fijne vakantie. Hartelijk bedankt. Daar ga ik van genieten. Dankjewel, reclameman Misha Schipper. Bedenker van de Zeemanactie. Dag. Heb je eigenlijk Zeeman kleren aan? Uh, nee, nee, dat heb ik in, uh, nee, helemaal niet. <laughs> het heeft dus niet geholpen, die, die, die actie. <laughs> maar ik vond hem wel super cool. Ja, het was wel leuk, hè? Ja. ja. Maar we mogen verder geen reclame maken natuurlijk. Dus over kwaliteit van de kleren gaan we het niet hebben. Maar de reclameactie was cool. Ja, evenstaan. cool. Ja. En wat ook cool is, dat zijn ufo's. Althans, dat vind ik altijd cool, verhalen daarover. Vliegende schotels, ja. aliens, buitenaardse wezens. Geloof G je dat? Gelo nee, geloof jij erin? Ik, uh, uh, nou, als er zoveel gezien worden, hè, dan moet er toch wel eentje waar zijn. Ik heb er een keer een gezien. Ja? Ja. Een ufo? Ja. Ja, waarschijnlijk is het, want het was, het was op een flatgebouw uh, in Rotterdam. En waarschijnlijk was het was het een of ander lichtschijnsel of, of een oh. of andere zo'n lamp die buiten stond. Maar het was maar één keer. Ja. En, en zo'n zo lamp die buiten staat, bij zo'n bij, bij, bij zo zo club of zo'n discotheek, die, die zie je gewoon de hele avond die lichtschijnsels geven. Maar dit was, was een soort driehoekig voorwerp. En, en die, die uh, met, met, met puntjes licht aan elke hoek, en die ging zo kantelend door de lucht heen. En wat en denk, je, wat heen. denk je dat het was? Ja, geen idee. Ik weet niet of het een UFO was. Ja, maar ik ja, niet wat het was. Ja, UFO staat voor Unidentified Flying Object. Ja, dus dan weet je een dus object, niet wat een object. Een object waarvan je niet weet wat het is. Dus het is dus, helemaal geen aliens. Te zijn. Nee. Nou goed, heeft u wel eens wat gezien in de lucht? Misschien een, een ufo, een, een, een ding waarvan u dacht... nou, wat is dat nou? En, uh, het beweegt raar, of het heeft gekke lichten. U kunt bellen met onze redactie, dat is 0800-1121. 0800-1121. En dan gaan we zo meteen uh, daarover praten. Uh, nu eerst de muziek. Dit is Don McLean, American Pie. A long, long time ago... I can still remember how that music used to make me smile.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 be the day that i Ja, Don McLean en Merk Pie hier bij Hoeks Radio op Radio 1. Het is 4 voor half 5. Leuk dat u luistert en wij gaan nu een stokoude Hoeks afstoffen. Dat vinden wij leuk om te doen, een Hoeks uit de oude doos. Uh, we vinden dat uh, deze namelijk een podium verdient. We gaan bellen met metrocolumnist Luc Koelman. Hij schreef in 2004 uh, onder een pseudoniem een serie brandbrieven... aan verschillende bedrijven en bekende Nederlanders. Uh, zo mailde hij aan zoutjesfabrikant Duivis. Vorige week kocht ik een zakje knabbelnootjes. Eenmaal thuis lukte het mij met geen mogelijkheid het zakje open te trekken. Uiteindelijk heb ik een standing mes gepakt. Ik heb van me afgesneden, maar moest daarbij zoveel kracht zetten... dat ik mijzelf verwonde. Na behandeling in het ziekenhuis, acht hechtingen, zie foto, mocht ik weer naar huis. Ja, ouw, pijnlijk. Na enige tijd volgde het antwoord. U schrijft dat u bij het openen van onze verpakkingen nogal wat problemen hebt ondervonden. Wij zien echter geen verband met het openen van het zakje en uw verwonding. Te meer, daar wij ons geen beweging kunnen voorstellen... die wordt gemaakt tijdens het opensnijden van de zak... en kan leiden tot een verwonding aan uw schouder of rug. Ja, werd dus serieus op ingesprongen door Duivis. Maar daar liet Luc Koelman het natuurlijk niet bij zitten. Nou, we gaan hem maar eens even aan de telefoon hangen, halen. Goedenacht, Luc. Hé, hey, goedenacht. Wat heb jij teruggeschreven aan, aan Duivis? Uh, wat hebben we toen uh, teruggegeven? Nou, het, ja, het, is een hele, het is een hele lange briefvisting geworden met, met, uh, met, met duiven waarin ik inderdaad zei... Hè, ik, ik heb me verwond aan de rug bij het openen. En op het heb ik inderdaad een hele fotocollage het, uh, teruggestuurd. Eruit bleek dat ik me toch wel echt in mijn rug had kunnen verwonden. En toen hadden ze eigenlijk wel door dat het een uh, geintje was. En het uh, leuke was toen dat ze inderdaad uh, de grap hebben meegespeeld. Uiteindelijk zei duiven van... Nou, dan uh, kunnen u misschien als ze genoegdoening in uh, enkele zakken... Borennoten toesturen, hè? dat is heel fijn, want dan kunt u uw schuurstrategie uh, uw, uw om het uh, pakje te openen verfijnen. Uh, Waarop ik, ik er weer terug van, uh, nou dat is fijn, maar wilt u dan wel heel duidelijk zetten waar ik dan het uh, pakketje moet openen dat u mij gaat toesturen. dan had me daar het pakketje toegestuurd met het hele lief eigenlijk met een pen zo erop geschreven van, met een pijltje van, hier heel voorzichtig openen. Nou, dat was uh, een van de leukste brandbrieven volgens mij die ik ooit heb, uh, heb geschreven. En dat was dan vooral heel leuk, omdat, omdat je dan ziet dat eigenlijk de tegenpartij, om het zo maar te zeggen, ja, dat hij op een bepaald moment uh, ja, de ondergeving door had, maar dat toch spo zo sportief was om de uh, ja, grappen verder mee te spelen. Ja, dus met de klachtafhandeling van de Duivis zit het wel goed? Daar zit hartstikke goed. Dat is een dikke titel voor de klachtafhandeling van, uh, van Duivis. Zeker ja. voor die, die persoon die ik dan toevallig uh, had getroffen. En, en zijn er ook bedrijven die een, een, een lager cijfer uh, krijgen? Ja, ik heb, ik heb, ik heb ooit een, een, een, een mailcorrespondentie gehad, die heb ik uiteindelijk niet opgenomen in mijn boek, omdat het uh, toch wel heel heel erg was. Ik, maar ik denk, nu vannacht kan ik dat wel vertellen. Uh, dat was met, uh, met de autodate. Een autodate dat was het, dat bestaat nog steeds, dat is een bedrijf wat doet aan. Uh, aan uh, ja, gedeeld auto gebruikt, zal ik maar zeggen. Carpoolen? Of... Ja, carpoolen eigenlijk. En ik had dan inderdaad een, een, een hele mailwisseling met hen, waaruit uiteindelijk bleek dat ik dacht dat autodate zoiets was als uh, een, een vriendinnetje vinden met een auto. Dus uh, ik had dan een hele, uiteindelijk een hele tekst naar ze toegestuurd, uh, wat dan mijn, mijn tekst was voor mijn contactadvertentie voor de autodate. En goed, maar die man met wie ik correspondeerde, die werd bepaald met zo boos, dat hij mij totaal vanuit de uh, ja, polderfoto's ging toezenden Dus ik van een hele dikke vrouwen uh, onder water uh, genomen bievershop, Ja, het was echt heel erg. Ik zette dat gewoon lekker op mijn website. Ja, en toen werd die man natuurlijk allemaal boos. Wat hij toen door had: van ja, shit. Daar staat op internet dat de dat medewerker van autodate, deed. Dat was volgens mij zelfs. Uh, Volgens mij is het een beetje direct yeah. <laughs> dat hij inderdaad eh, pornozootjes eh, rondzendt eh, uit naam van zijn eh, bedrijf. En dat is toen een heel klein relletje geworden. Maar goed, dat, dat is dan een brief geweest die dan eigenlijk ook heel erg eh, grappig was. Hè, een leuke brandbrief, maar toch wat minder geschikt om echt eh, te publiceren in een boek. Want dan zou het volgens mij dat bedrijf echt schade eh, ja. berokkenen, denk ik. Wat, wat bewijst dat nou dat, dat bedrijven op zo'n manier reageren? Ja, wat bewijs dat nou? Nou, je moet wel. Het zijn brandbrieven uit oude Doos. Dat was inderdaad 2004. Ik er volgens mij rond het jaar 2000 mee begonnen. En er was wel een periode waarin bedrijven dachten van. Nou, als wij een mail krijgen, het begint echt van internet, dan gaan we daar absoluut op reageren. Want wij willen laten zien dat we meegaan met de tijd en dat we niet achterblijven. Wij gaan ook mee in de vaart van volkeren. Wij hebben ook een. Ja, gewoon e-mail hebben wij. Daar komt het eigenlijk op neer. Soms dacht ik wel eens van, het maakt gewoon niet uit dat om de vragen die ik stel, als ik een beetje serieus breng in een mail zonder taalfouten, laat ik het zo zeggen, dan krijg je daar gewoon altijd antwoord op. Ja. Ah, natuurlijk was het niet, niet zo, echt zo erg in de praktijk en die brandbrieven in mijn boek, dat dus zijn ook alleen de brandbrieven die echt geslaagd zijn. Daar tegenover staan natuurlijk ook heel veel brandbrieven waarop ik geen antwoord heb gekregen of waarop ik een antwoord kreeg waar ik helemaal niks mee kon of die... ...brandbrieven die als een nachtkaarsje uitgingen. Maar in ieder geval in die periode, het, het viel me echt op... ...dat heel veel bedrijven echt op de meest absurde vragen dat antwoorden. Terwijl, als je nu anno 2011 een mail stuurt aan een bedrijf... ...nou ja, in 9 van de 10 krijg je helemaal geen antwoord. Ook niet wanneer je gewoon echt een heel serieuze vraag stelt. Tenminste, dat is ja. een beetje mijn, mijn, uh, wat, wat ik ervaar. Dus je moet het wel een beetje in de tijd zien. Ik denk als je dat dan zou doen, brandbrieven sturen per mail... Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn, hoor, omdat heel veel okay. bedrijven gewoon uh, ja, want, vanuit, wat... niet, uh, niet reageren. Maar, maar stel je voor, Reken, ik wil het nu toch nog uh, proberen. Het is toch rot ja. weer. En uh, hoe, hoe ja. pak ik dat nou aan? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je moet proberen, dat is dat je ervoor moet zorgen dat je je eerste antwoord terugkrijgt. Ik denk als een bedrijf uh, al één keer uh, jouw geantwoord heeft per mail, dan is de kans ook heel groot dat ze de tweede keer hè, op jouw vervolgvraag, dat ze nou ook gaan antwoorden. Dus dat, dat zou eigenlijk mijn, uh, mijn uh, meest belangrijke ja. tip zijn. Dus eigenlijk in je eerste beeldje gewoon eigenlijk helemaal niks vragen doen. Gewoon iets uh, heel serieus vragen. En als je daar antwoord op terugkrijgt, dan inderdaad weer reageren. En dan een hele kleine twist uh, erin brengen. Hè? Dat, dat, dat die kerel bij dat bedrijf valt denkt van, ha, beetje vreek. Maar goed, het zal wel. En als, zeker als je dan al twee keer hebt gereageerd, is de kans gewoon heel groot dat je ook een derde keer en een vierde keer gaat reageren. <laughs> En ja, en als je dan in je derde of vierde mail gewoon uh, iets heel heel absurds vraagt of iets heel absurds, uh, of, uh, iets heel absurds uh, beweert, dan is het al heel groot dat ze dat ze erin meegaan. Dus dat is een beetje eigenlijk de truc. Het is dus eerst heel serieus zijn en daarna pas de boel laten ontsporen. Ja, ik, ik denk zoals ik net vertelde, dat het in deze tijd misschien met Twitter wel goed zou werken. Want in 2004 had iedereen net e-mail en nu heeft iedereen al die bedrijven oh. die hebben net Twitter. Ja, dat is wel een leuk idee. Daar heb je inderdaad niet aan gedacht, uh, Twitter, moet ik zeggen. Dat, ja, misschien zijn er best wel kunnen, ja. ja. Het wordt wel natuurlijk heel kort met 140 tekens, maar het is ja. wel uh, een, een leuke gedachte, ja. Ja, maar elk zichzelf respecterend er tegenwoordig een webcare zitten, die, die, die de hele tijd op Twitter alles eruit filtert. Ja, ja, ja, ja. ja. Misschien... Nee, dat is een goed idee. Ja. Ik, ik ga erop broeden. Je mag hem gratis ja. hebben deze tip. <laughs> ja. En, en je, ja. hebt, je hebt niet alleen bedrijven aangesproken, hè? ook bekende Nederlanders. Je had bijvoorbeeld een mailwisseling met Kim Holland. Kan je vertellen wat daar ja. gebeurd is? Um, nou, Dat was inderdaad dat ik dan uh, mailde naar uh, Kim Holland. En dan uh, nou, pracht ik ook heel serieus. Ik ben een vertegenwoordiger uit de middelgrote brancheorganisatie van de... Uh, vleesverwerkende industrie. En dan uh, nou, dat was eigenlijk al de, de eerste onderuitse grap die niet eigenlijk werd opgemerkt. Hè? Kim Holland, porno en dan vleesverwerkende industrie. Ja. Hè? En in ieder geval dat, dat we bezig waren met een uh, reclamecampagne. En dat we inderdaad ook een uh, budget daarvoor hadden. 5,4 miljoen euro of zoiets. Hè? En uh, dat we hadden besloten dat uh, Kim Holland een van de kandidaten was die dan... Uh, uh, in die reclamecampagne uh, gebruikt zou worden, zal ik maar zeggen. En het idee was dan de slogan Kim Holland, heerlijk vlees van eigen bodem. En dan die haat tussen haakjes, dus Kim Holland, heerlijk vlees van eigen <laughs> maar voor, bodem. Maar voor, voor, voor dat geld uh, komt Kim Holland zeker er wel op de bed uit. Ja, nou, inderdaad, dus is, is Kim Holland zei: van, ja, interessant, maar ik moet aan mijn reputatie denken. En dan moet er inderdaad eh, financiële vergoeding tegenover staan en bla, bla, bla, Dus het een beetje ging die, ik het heen en weer. En Ik zei van, wat eh, nou, ik er als reactie van nou, had, is heel belangrijk. Hè? Het gaat om eh, eerlijk vlees van eigen bodem met heerlijk vlees. Hè? En dat u dan mevrouw Holland met uw uh, uh, robuuste vrouwelijkheid, hè, bla bla bla, hele verhalen. En ze nou, dus was al uh, geïnteresseerd. En dan uiteindelijk wordt er eigenlijk de e-mail afgekapt door mij, omdat ik dan uh, haar meld. Dat mij ter oor is gekomen dat het enkele uh, uh, uh, niet-natuurlijke. Uh, uh, Vleestoevoegingen in haar uh, billen- en borstpartij <laughs> zitten. En dat ik daar niet met haar door kan gaan hè, in de campagne... Hè, ...eerlijk vlees van ja, eigen bodem. En dat we daar maar doorgaan met andere kandidaten, mevrouw uh, Breukhoven. <laughs> nou, toen dacht ik van, nou, klaar hè, met de hap En toen kreeg ik een beeldje van Kim Holland terug... ...en dat vond ik echt uh, geweldig sportief. Ze zei van, ja, ik ben erin getrapt en uh, nou, hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt. En, uh, hè, nou, succes verder met, uh, met uh, wat je doet. En, uh, nou, hartstikke tof. Ja. En toen, ongeveer een half jaar later, toen werd mijn boek uitgegeven en toen vroeg mijn uitgever aan mij van, uh, aan wie zou je nou het eerste exemplaar willen overhandigen? <laughs> en toen dacht ik van, laat ik dat maar doen Kim Holland dan. <laughs> en toen heb ik gewoon gemaild, terwijl ik gewoon helemaal nooit had gezien, een half jaar na datum van, nou maar... Zou jij het eerste boek in het vak willen nemen? Ja, dat was helemaal geen punt. Dat <laughs> Wat leuk. Ja, ja, die, ja dat, ik uh... moet heel eerlijk zeggen, het, het was een heel aardige, sympathieke vrouw. Het is eigenlijk toch wel een heel slimme zakenvrouw, dus dat moet ja, je daar een, ja. beetje, een beetje zien. Ja, we ja. hebben ook wel, haar ook wel eens aan de telefoon, dus we kunnen daarover meepraten. Um, ja, oké. Okay. Je, je brandbrieven zijn dus gebundeld in een boekje. We, we lazen dat je er nog een paar over hebt hè, uit die tijd. Ja, ik heb nog een. Ja, ik denk 30, 40 boekjes liggen. En je kunt ze ook bestellen via mijn website. Nou, heel goed. En ze kosten 9,90 euro. Ja, klopt. En dan zie ik het ook. Oh, kijk. Nou, ik ga meteen kijken voor die prijs. Hartelijk bedankt, Luc Koelman, bekend als metro-columnist. Bedankt voor je tijd en nog een goeie nacht. Oké, gek gedaan. Doei. Wij gaan het zometeen hebben over UFO's. Heeft u wel eens iets zien vliegen? Dan. Kunt u dat bij ons bijvoorbeeld melden? Vinden we leuk om te horen, toch Fred? Ja, ja. Spannend. Jij vertelde al een verhaal dat je een gek vliegend voorwerp had gezien. Maar misschien heeft u thuis ook wel eens uh, iets gezien waarvan u denkt... nou, misschien is het wel buitenaards ja, leven. misschien ziet u op dit moment wel iets. Ja, dat ja. zou zomaar kunnen. Uh, u kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121... met al uw verhalen over ufo's. Wij gaan nu luisteren naar muziek. Dit is Lady Gaga met Bad Romance. Ra, ra, ra, ra, ra, ma, ra ma, ga. Lady Gaga met Bad Romance bij ons op Hoogs Radio. Op Radio 1, of moet ik zeggen, Mr. Gaga. Ja, da daar, uh, daar twijfelen mensen over. Het dat, dat is sinds, sinds twee jaar geleden toen Lady Gaga tijdens een concert... een keer een heel kort rokje aan, uh, aan had. En toen leek daar iets onderuit te bungelen. En vanaf toen is er een soort roddel een eigen leven gaan leiden... van ja, is die Lady Gaga, is dat nou een vrouw, of is het een man, of is het... of is het een hermaphrodite? Het kan van alles zijn. Ja, en dat ze, heeft ze heeft het zelf ook een keertje bekend. En dat is ook al, toen is het alleen maar erger geworden. Oh, oké. Okay. Grappig. Ja, zo gaan die hoaxen ook. Hè. Dat gaat aan hun eigen leven leiden. Goed, wij gaan het hebben over uh, ufo's hier bij Hoax Radio. Uh, ufo's uh, veel in het nieuws worden ook veel gezien. Uh, als we een kleine greep doen uit het uh, ufo-nieuws. En dat is uh, vandaag bekendgemaakt. De NASA en de Belgische luchtmacht die kunnen hun dossier sluiten... over waarnemingen van een ufo in België in 1990... Het ongeïdentificeerde vliegende voorwerp werd wereldberoemd. Maar het blijkt uh, te zijn gemaakt door een destijds 18-jarige Belg, Fred. Wat heeft die, die bel gedaan? Ja, ik vind het echt een geweldig verhaal. De jonge bekende, ja, gisteravond uh, dus op de Belgische televisie... dat hij luchtvaartexperts een rat voor de ogen had gedraaid met zijn object. Dat bestond uit beschilderd piepschuim en vier lampen. Ja, hij kreeg wat, wat hulp met zijn vrienden en uh, hij heeft daar zelf dus een, een foto van uh, gemaakt. Ja, wat voor foto was dat? Ja, het was een van de scherpste afbeeldingen van een uvo uh, ooit, in, ja, in, in die, die tijd. Ja, duizenden Belgen gingen erin mee en de Belgische luchtmacht ook, want die was gelijk een opperste staat van paraatheid. En uh, die voerde zelfs inspectievluchten uit. Ja. Uh, Ander nieuws. In de bossen van Tsjechië is een mysterieuze ijsklomp gevonden... waarvan wordt gezegd dat hij buitenaards is. Het is een eivormige bol met een doorsnede van twee meter. En in de omgeving van de Hagelsteen is een patroon van horizontale en verticale lijnen ontdekt. Dat is uh, een vreemde ontdekking, Fred. Ja, dit is een heel bizar ding. Je ziet, dat, je ziet echt een soort glazen bol liggen midden in het, uh, midden in het bos. Ja, de, Een filmpje van de ijsklomp staat inmiddels op YouTube... Uh, en op een speciaal gemaakte Facebook-pagina wordt gediscussieerd over de herkomst van het ding. Zo beweren oplettende Tsjechen dat er in de ijsgrond een conserveblik van Knor te zien is. Ja. En is het dan echt buiten aardse, denk je? Nou dat, ja, het dat zou natuurlijk kunnen, maar het valt te betwijfelen. Het, het, het, het uh, conserveblik is natuurlijk. Wel erg uh, frappant. Ja, of ja, die aliens moeten natuurlijk ook wat eten, zou je ja, denken. Knor. Ja, knor. <laughs> dus, ja, het uh, zou gewoon een reclame stunt kunnen zijn. Ja, of van de vrachtwagen gevallen. Just. Goed, ja, u merkt het uh, genoeg uh, nieuws uh, over buitenaards leven. Elke week vinden we wel dat soort berichten. En uh, ze worden ook vaak gezien, vliegende schotels en lichtgevende bollen. Misschien zag u ze deze week ook wel. Uh, ja, wij gaan praten met Alexander Grievenjoen. Hij is van uh, de website ufomeld.nl. Uh, en hij vertelt ons welke Nederlandse plaatsen deze week met onaangekondigd en onbekend bezoek werden verrast. Uh, Alexander, Goede nacht. Jij, uh, jij verzamelt ufo-waarnemingen. Hoe... Ja, zo kun je het zeggen. Ja, ja. Hoe, hoeveel heb je er al? Uh, op, op dit moment staat de teller op 128 meldingen. En dat is sinds januari van dit jaar. Okay. En waar komt jouw fascinatie voor, uh, voor ufo's vandaan? Oeh... Um... Volgens mij is dat al heel jong begonnen, ik had ooit een blad, had ik een abonnement op, dat heette de X-Factor. Uh -huh. En dat stond helemaal vol met, met, met hele mysterieuze dingen zoals... Niet te verwarren met die televisie, met dat televisieprogramma. Yeah. <laughs> ja, ja, ja, inderdaad. Nee, maar dat ging over sport aan een menselijke ontbranding en dat zijn dingen die, uh, ja... dat fascineerde mij wel. En, uh, en dat ging ook, ja... dat behandelde ook ufo's en, en uh, spoken en dat soort, uh, dat soort spannende dingen, tenminste dingen die wel spannend zijn als je dan een jaar of twaalf bent. En, uh, en de UFO's die zijn toch wel een beetje blijven hangen, geloof ik. Ja. Dus uh, zodoende. Ja. ja. Heb je er zelf wel eens een gezien? Nee, nee helaas. Ja, boven in dat blaadje dan en op het internet. Maar <laughs> ik, uh, ik wacht nog. Ja. Oh, dat, is, dat is wel uh, te teleurstellend. Dus, dus daarom verzamel je ze zelf maar. Dus, zullen, ja. zullen we even de, de UFO-meldingen van deze week uh, doornemen? Prima, ja. Ja, we, we lezen zes bollen boven Rijs en Hout. Wat, wat was daar aan de hand? Ja, ik geloof dat iemand daar, dat is een vrij korte melding, uh, die persoon die, die zag iets en die schrok zich in ieder geval kapot, um, en meer zegt hij niet eigenlijk, uh, en, en vervolgens komen er twee reacties van mensen die zagen ja, ik zag het ook, en, uh, en schrokken vervolgens net zo hard. En ik vind dat dat interessante meldingen, vooral omdat het dan bevestigd wordt door meerdere mensen en dat het toch wel een soort van merkwaardige uh, verschijnsel is. Eén bol, dat kan toch een satelliet zijn of een ster of, ja. of iets dergelijks, maar zes bollen tegelijk. Dat, ja, dat, dat is lastig uit te leggen. Maar zijn het niet van die Chinese lampionnetjes? Ja, dat zou kunnen. Alleen hij zegt dat het zijn witte bollen. Die lampionnen die geven doorgaans een soort oranje roodachtige gloed af. Uh, niet zo gauw wit. Uh, wit is toch wel een soort van kunstmatig uh, elektrisch licht voor mijn gevoel. Ja. Dus als het, als het wit is dan, dan ga ik altijd een beetje... Uh, dan, dan kriebelt het al bij me. Oké, hey, dit is heel interessant. Oké, okay, en dan was er ook nog een fel licht boven Lelystad. Ja, ja. Um, volgens mij is dat diegene, uh, die vind ik helemaal verpand, uh, want het is een hele ingewikkelde omschrijving van allerlei lichten en driehoeken en kleuren. Um, ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden. Ik vind het een beetje, het zou zo uit uh, Close Encounters kunnen komen, zeg maar. Maar uh, ja, het is een mooi verhaal in ieder geval. En ik, uh, ik vind dat niemand nog op gereageerd heeft, want ik zou het graag uh, bevestigd zien. Ik zie wel dat die vier keer getweet is. Dus we kijken of daar iemand op gereageerd heeft, die dat nog uh, heeft gezien. Is het met dit soort, soort waarnemingen, is het dat één iemand dat ziet of zien meer mensen tegelijk dat soort dingen? Dat zou je dan toch verwachten. Ja, ja, ja. soms een merk je dat hoor. Dan zeggen mensen, ja, ik stond met mijn familie op het dak een sigaretje te roken en, uh, en ineens uh, kwam er van alles voorbij. Uh, uh, in, in de meeste gevallen is het gewoon één persoon die heeft iets gezien en die meldt wat. En, uh, en dan haakt de rest in en die zegt, joh, ja, ik zag het ook. Soms op een andere tijdstip, soms ergens anders in Nederland, maar in ieder geval vergelijkbaar. Ja, vergelijkbaar uh, ja. ja. ja goed. We gaan, we gaan verder uh, in Den Haag. Twee grote, witknipperende lichten zijn daar gezien. Ja, ja. ja die heb ik ook gezien. En uh, dat vind ik wel interessant. Um, ja, het zou een aanvliegroute kunnen zijn op, uh, op Schiphol Airport. Ik, ik heb geen idee of er zo'n Schiphol, uh, sorry, op uh, Rotterdam Airport. Hmm, ja. um, het, het is zo dat ja, als een ding op je afvliegt, dan zie je redelijk fel licht. Uh, het knippert alleen niet zo. En uh, dat gebrom of gezoem dat genoemd wordt, dat vond ik ook wel een interessant ding. Ja. Dat was ook eerder dit, uh, deze maand, was dat volgens mij. De 16e werd ook iets genoemd over een andere, ander zoemend geluid. Um, dus ik vond die ook wel ja uh, uh, Maar helaas geen foto, dus ja. Daar <laughs> kan er niet zoveel mee. Ja. En dan, dan was er was ook nog een zwarte bal boven het, uh, boven het IJsselmeer bij Pampus. dus Wommel aan een haai, daar gaan we het zo <laughs> over hebben. Maar, ja, uh, ja, ja, ja. Zag daar een, een grote bal. Hm. We hebben ook een fragmentje van. Ja, ja. Well, ik weet niet wat het is. En ik weet wel dat het gewoon niet kan wat hier gebeurt. Dit is gewoon een heel ding. Dit is echt bizar. Ik heb kippen al, ook maar hele flikken. Wat zegt wat, wat deze man? Uh, in ieder geval kippen wel over zijn hele flikker. Ja, <laughs> ja. legendarisch kroon um, nu al, natuurlijk. <laughs> ja. ja, dit is trouwens wel een, een, een andere video die ik er zelf onder heb gehangen. Omdat het qua omschrijving erg overeenkwam met wat ja. de meneer uh, in kwestie zag. Ja. Uh, zoals hij het omschrijft, hè, hij zag een soort van ovale band in de verte. En toen hij helemaal de onder reed met zijn auto of, of dichterbij kwam, uh, leek het een soort van cirkel, een soort donut. En, uh, met een doorsnede van 100 meter ongeveer. Mm. Maar. Uh, hij zegt het lijkt ook wel een zwerm, uh, hele kleine vliegjes of vogels. Dus ik, ik denk dan toch het laatste. Want ik vind het wel een, uh, uh, ja, een rare waarneming. Ja, ik, dat filmpje uh, wat dan te zien was. Je denkt eerst: er zit een vlek op zijn auto uit. Ja. En dan ineens ja. beweegt die vlek helemaal naar voren. En dan denk je: ja, wat is het eigenlijk? Het, het, het leek me op mij uh, een soort helikopter, maar dan zonder wieken. Zo zag het er eigenlijk uit. Ja, als je iets verder naar het einde van het filmpje toe gaat, dan zie je dat hij ook helemaal vervormt. Hij waaiert zeg maar uit en dan komt hij weer bij elkaar. Dat is een soort van inkt. In het water lijkt het. En, uh, en daardoor denk ik ja, het is gewoon een, ja, een, een, een, een vliegentrek of zo. Een soort beestjes. Ja? Je bent sceptisch, hoor ik. Ja, het is in ieder geval uh, heel, heel apart. Ik, ik zou er ook even verstoppen, denk ik. Maar uh, ik denk niet dat, het een, uh, <laughs> dat er een motor in zit. Okay. Moet jij niet wat meer fantasie hebben om een keer een ufo te zien? Want, want bijna elke ufo-waarneming die we bespreken, zeg je van, nah, dat, zal, dat zal wel wat anders zijn. Ja, ja misschien, uh, misschien, misschien zou het goed zijn. Ik, ik lijk het lijkt me wel goed om een beetje uh, mijn verstand erbij te houden in ieder geval. Ja. En, uh, uh, doordat je dit soort dingen heel veel ziet, uh, leer je ook een beetje te onderscheiden van wat wat zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld één stipje aan de lucht. Dat kan een, een planeet zijn, een bewegend stipje aan de lucht kan net zo goed een satelliet zijn. Zie je nou meerdere stipjes, dan, dan wordt het misschien tijd voor een aluminium hoedje. Uh, <laughs> Maar ja, je, je gaat wel een beetje opletten. Je moet niet overal intrappen, zeg maar. En als je helemaal genoeg gezien hebt, dan word je ook wat, wat waakzamer. Ja, maar wat denk je, met, met zoveel waarnemingen die jij allemaal verzamelt, wat denk jij, zijn er ook echte bij? Zijn er echte aliens? Ja, zo, nou, wat je bijvoorbeeld net zei, van die, die lichten boven, boven Lelystad, als dat waar is. Als het echt gebeurd is met een driehoek waar lichtjes uh, bij kwamen en die verschenen en die verdwenen weer. En, nou, uh, dat zijn best wel gekke dingen die je niet zo gauw kunt verklaren met, met helikopters of Thijsselampionnen of dat soort dingen. Dus een, uh, ja, als ze als, als er zijn, dan, dan is het zo'n soort melding. Ja, ja. <laughs> je moet nog steeds met eigen ogen zien trouwens. Hè. Maar... Um, ja, ik, ik denk wel dat, dat, er, dat er dingen in de lucht hangen die wij niet zelf gemaakt hebben. Of het is Noord-Korea, dat kan natuurlijk ook nog. Mm. Uh, we hebben geen idee wat zij daar doen. Uh, ik weet dat het Amerikaanse leger een aantal projecten heeft die, die waarschijnlijk ook, uh, uh, ja, ik zeg zeggen dat, bewegingen kunnen verrichten ja. die wij nog niet ja, eerder gezien hebben in de lucht. Of, of het is een, een Belgisch jongetje met een stuk piepschuim en met een paar lampen. Ja, ja volgens mij is dat, uh, dat, ik vind dat een heel raar verhaal. Want ik, een vriend van me die, die heeft een vriendin in België... en die, die, die mailde mij toevallig meteen dat verhaal toen hij het las. En die zegt, ja, ik heb daar, ik heb daar agenten gesproken... die zagen dat ding boven de stad hangen. Uh, uh, dat was, oh ja, de luchtmacht die heeft, toen, uh, die heeft straaljagers gescrabbled ja. om de dingen op te zoeken. Die zagen het op de radar. Nou, ik weet niet hoe je een stuk piepschuim op de radar ziet. Hm. Dus dat was, Ik, ik vloot een beetje een merkwaardig verhaal. Oh, jij gelooft het, dus, het jongetje jongen. niet? Ik geloof het jongetje zeker niet. <laughs> Kijk, een goed getrainde hoogzoeker is <laughs> ja. dit. Kijk, die, ja, kunnen, die ja. kunnen we goed gebruiken. Um, goed, ja, dankjewel uh, voor, je, voor jouw toelichting. En mensen die, als mensen nou iets gezien hebben... dan kunnen ze ook gewoon op jouw website dus een, een melding van maken. Ja, dat is de bedoeling. Ja, ja dat is uh, www.ufomeld.nl. Ufomeld.nl. Dus heeft u wel eens wat gezien, dan kunt u daar terecht. Hartelijk dank, Alexander Givioen van, van ja, de website. Gedaan. En nog een goede nacht uh, zonder ufo's, uh, denk ik. Of even naar buiten gaan kijken nu nog. Ja, ja dat ga ik zeker doen. <laughs> Oké, okay, dankjewel. En uh, wij gaan dan een zeer uh, toepasselijk uh, plaatje draaien. Namelijk, uh, hey, je hoopte er al op, hè, op dit plaatje. Het is uh, ja, Spaceman. Ja, dit is lekker. Ik was hier fan van vroeger. Ja, echt? Ja. Spaceman van, van Babylon Zoo, hier bij Hoogs Radio, op Radio 1. Man van Babylon Zoo natuurlijk heel toepasselijk als we het over uh, over UFO's hebben gehad uh, ja, we gaan nog even het andere korte nieuws uh, van deze week doornemen. Het korte nieuws waarvan u kan denken, hè, is dat uh, nou echt of niet? Ja, vorige week hadden we het al uitgebreid over hem, de reusachtige mensapen Bigfoot. En ook deze week is hij weer gespot in het Amerikaanse plaatje Chatham in Illinois. Daar is een afdruk van een Bigfoot-voet gesignaleerd. Er werd al enige tijd melding gemaakt van rare geluiden die uit het bos kwamen. Fred, wat, uh, wat is daar eigenlijk gezien? Ja, het begon met een Duitse herder die onraad rook en op onderzoek uitging. Verstijfd van angst kwam het beest weer binnen. Sindsdien durft hij het huis niet meer uit en wijkt hij niet meer van de zijde van zijn baasje. Oh. Wat is er nu precies aan de hand? Er is bij een appelboom in een tuin een hele grote voetafdruk ontdekt. Abnormaal groot. Logische verklaring is uiteraard dat dit van een Bigfoot moet zijn geweest. Ja, dat moet dan haast wel, hè, als je ja. dat ziet. Maar is het echt uh, Bigfoot? Nou ja, vorige week hadden we het er ook al over met de apenprofessor Jan van Hoof uh, En die zei dat een Bigfoot eigenlijk niet kan bestaan. Dan zou er namelijk meer dan één moeten zijn. Anders uh, ja, kan hij niet blijven ja. bestaan. Dan zou hij een keer dood moeten gaan. Uh, ja, en we zouden toch een keer echt de overblijfselen van zo'n beest moeten vinden. Ja. De politie in Tiananmen weet zich geen raad met de perfecte afdruk van een enorme voet met vijf nagels. Die ook nog eens perfect geplaatst zijn. is. Reden te meer voor de bewoners om aan te nemen dat het gaat om een Bigfoot. Zij ja, zijn, ja. zijn ervan overtuigd. Maar wij denken het is een Hoax. Yes. Een hoax. Over Hoax gesproken, ja, officieel zijn er in heel China maar vier echte Apple-winkels. En toch prijkt het logo van dat computermerk op bijna iedere straathoek. Bij die winkels zijn voor een prikkie knappe imitaties. Computers te kopen die vaak al binnen een maand weer stuk zijn. Komt dat veel voor, Fred? Ja, alleen al in een middelgrote stad Kunning zijn er drie winkels die zich voordoen als nep-Apple-stores waarvan zelfs de verkopers de illusie hebben... dat ze betaald worden door Steve Jobs zelf. Ja, en hoe zien die winkels eruit? Ja, De meeste imitatiewinkels hebben veel aandacht besteed aan een winkel. Ze zijn van geen echte Apple Store te onderscheiden. Maar niet alle winkels hebben het Apple-concept goed geïmiteerd. Zo prikt er op een van de winkels onder het Apple-logo de naam Apple Store. <lacht> Spelfoutje. Ja, dat er nepspullen in China verkocht worden, dat verbaast mij eigenlijk niet. Waarom is dit dan überhaupt in het nieuws? Ja, de nepperij is door een Amerikaanse die in de stad woont. Uh, dat, dat, China, dat, dat in China het merendeel van de merkproducten nep is... ...dat weten we eigenlijk al lang. Maar uh, ja, de komkommertijd zorgt er nu voor... ...dat de uh, NOS en, en heel veel andere kranten het uh, verhaal oppikken. Uh, het is trouwens wel zo dat, uh, dat er nu uh, vanuit China uh, de, de, de bericht is gekomen... ...dat een aantal van de winkels dicht zijn. Oké, okay. nou, dan wordt het toch weer opgelost, uh, die hoax. Ja. Goed, tot zover het korte nieuws. Het is nu 1 voor 5. Dat betekent dat wij zo meteen heel even plaats gaan maken voor het NOS-journaal. Maar daarna zijn we weer terug met nog een uur Hoeks Radio. En daarin gaan we het onder andere nog even hebben over die haai die in het IJsselmeer zou zwemmen. Vorige week hadden we het er al even over en nu is er een afgekloven afge surfplank gevonden. Dat moet dan weer van die haai zijn. Het wordt steeds spannender. Ja, en we gaan het hebben over tijdreizen. Vandaag kwam in het nieuws dat de tijdreizen, dat het nu definitief bewezen is dat het niet kan. Dat je niet terug of vooruit in de tijd kan reizen. Maar wij hebben een professor gevonden die het daar niet mee eens is. en die houdt nog steeds goede moed dat het wel kan. Dat allemaal straks na het nieuws van vijf uur. Tot zometeen. Voor Bakker Nederland, omroep WML.